8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer dendert door tot 11 uur vanavond. We hebben de Olympische hockeyfinale bij de vrouwen en de 4 x 100 meter finale bij de vrouwen. En Willem 2, Nak Breda, want de Eredivisie divisie is weer begonnen. Hier is het nieuws van NOS. Hier is Jeroen Chapkema. Het tankopslagbedrijf Otviel in Rotterdam heeft inmiddels 153 van de bijna 300 tanks leeggemaakt. Dat is gebeurd onder toezicht van de Rotterdamse Milieudienst. Alle tanks op het terrein van Otviel worden leeggemaakt en krijgen een onderhoudsbeurt. Daarna bekijken de veiligheidsregio en de Milieudienst of de tanks weer in gebruik mogen worden genomen. Onder meer de koel- en blusvoorzieningen moeten daarvoor in orde zijn. Het werk bij Otviel ligt sinds eind vorige maand stil. Mogelijk duurt het nog twee jaar voordat het bedrijf weer volledig draait. Otfiel die deze week weten dat dat geen consequenties heeft voor de bijna 350 werknemers. De aanhoudende droogte en hoge temperaturen in grote delen van de Verenigde Staten... hebben geleid tot de slechtste graanoogst in zes jaar tijd. Verder wordt er volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw... dit jaar 13 minder mais geoogst dan vorig jaar. De productie van sojabonen is ook fors minder. De droogte in de VS is de ergste sinds 1956. De prijzen op de wereldvoedselmarkt zullen ongetwijfeld stijgen, zegt Washington. Toen weken geleden de verwachtingen van de oogstensommer waren, was er al sprake van een prijsstijging. De afgelopen jaren neemt het aantal Amerikaanse en Aziatische toeristen dat Nederland bezoekt weer flink toe. In 2009 bezochten ruim 2 miljoen Amerikanen en 1,1 miljoen Aziaten ons land. In 2011 zijn die aantallen gestegen tot ruim 2,6 miljoen Amerikaanse en bijna 1,4 miljoen Aziatische toeristen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het eerste decennium van deze eeuw was er juist een flinke daling te zien van toeristen uit de VS en Azië. In Vlissingen hebben tienduizenden mensen Rescue Vlissingen bezocht. Op de boulevards waren tal van demonstraties te zien van hulp- en reddingsdiensten. Zo waren er reddingsoperaties te zien waarbij helikopters werden ingezet. De organisatie is zeer tevreden over het verloop van Rescue 2012 en de belangstelling voor het evenement. Er zijn al plannen voor een volgende, nog grotere editie. Het weer vanavond en vannacht. Brede opklaringen, maar ook kans op nevel of mist. Koelt af naar een graad of 10. Morgen zijn er flinke zonnige perioden afgewisseld door wat stapelwolken. De temperatuur stijgt naar 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden van het land. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 De hoordenloper loper Gregory viel geblesseerd uit. Wij kijken met hem naar de series 4x100 meter bij de mannen. En later natuurlijk de Nederlandse vrouwen in de finale van de 4x100. Maar de avond staat natuurlijk voor een groot deel in het teken van de Olympische hockeyfinale bij de vrouwen. Nederland tegen Argentinië. En uh, ja, je zou het bijna vergeten, maar niet omdat ik het net heb gezegd. De eredivisie begint vanavond met Willem II en Dak Breda. Hier zijn live vanuit Londen Robert Meder en Herman van der Zandt. Ja, en de eer om af te trappen in het nieuw seizoen heeft Ronald van der Geer in Tilburg. Vier minuten geleden is de Eredivisie seizoen 2012-2013 begonnen op Brabants grondgebied. Het is ook een Brabant zonder rondje tussen Willem II en Nak. Het is overigens nog 0-0. Deze wedstrijd tussen ja, twee ploegen die uh, als, uh, als buren kunnen worden gekend Maar ook als buren die uh, een enorme hekel aan elkaar hebben. Wat dat betreft zit de spanning er uh, gelijk op bij de club die terugkeerde uh, in de Eredivisie. Uit de Eerste Divisie, afkomstig dus, Willem 2. Eén jaartje op het ene hoogste niveau actief geweest. Maar via de na-competitie, play-offs, weer teruggekomen in de Eredivisie. De laatste wedstrijd overigens in de Eredivisie, die werd gespeeld een jaar geleden. Was ook tegen NAC, werd met 1-0 verloren. En nu is NAC dus bij uh, de terugkeer weer de in een Willem II stadion dat goed gevuld is. Waar zo'n 12.000 mensen getuigen zijn dus van de terugkeer van de Tricolores op het allerhoogste niveau. nog even wel een beetje aan de spelers. Veel spelers zijn gekomen van buren bijvoorbeeld. De rechtsback van Willem II kwam van Den Bos. De man achterin centraal. Philip Haastroep is een speler die komt van Helmond Sport. Even kijken want een aanval nu. Via Misijan van Willem II. Maar de redding is van Jelle ten Rauwelaar. Spelers die we zo in de loop van de avond wel voorbij hoorden komen. Spelen dus tegen NAC. Daar waar maar 18 spelers beschikbaar zijn. Om vanavond met John Karlsen mee te reizen. Ook wat nieuwe namen daar. Hadouier bijvoorbeeld is gekomen van Agen. We kennen hem nog. Bijvoorbeeld van Roda. Looms is de linksback. Jarenlang geweest van Herakles. Speelde daar 320 wedstrijden. En is nu de linksachter bij NAC. Aan de rechterkant speelt Sep de Rover. Die is weer gehuurd van Lokeren. En dat zijn dan de nieuwe namen bij. Nak Breda. Goudelje heeft het balbezit aan de linkerkant... namens Nak op de helft van Willem II. We hebben overigens pas één UA-moment gehad in dit stadion. Dat is een minuut geleden vrij trap van Husser... links buiten van Willem II... nadat hij zelf was gevloerd door Jordi Buis. Net iets buiten het strasselgebied aan de linkerkant... maar hij krulde de bal over de kruising heen. Nak nu weer gevaarlijk met een actie aan de linkerkant. Goudelje is daar weer diep gegaan... maar wordt goed verdedigd door Van Buren. En nadat MUL, de keeper van Willem II, de bal heeft gehad is dit Mulders namens de Tilburgers. Vanaf de middenlijn stuurt hij die Misidjan diep aan de rechterkant richting de cornervlag. Misidjan bal aan de voet. Luik stoort. Bal komt bij de eerste paal. Wordt daar weggekopt. Het was Looms die scoorde, stoorde en uh, het is uh, Luiks die wegkopt. Maar Misidjan Krijgt nu van de Nakbredaan herkansing weer naar de achterlijn. Weer de voorzet, maar die gaat over de achterlijn heen. En die is dan toch aangeraakt door Mark Looms. Dan krijgen we dus de eerste corner van de wedstrijd na een minuut of zeven. En die is voor Willem 2. Centrale verdedigers komen mee naar voren. Van de Rijt en Haastroep. Haastroep dus, speler van Willem 2 Van de Rijt was hier al. Deze twee vormen dus het centrum van de Tilburgers. Getraind door Jurgen Streppel. In het verleden actief bij Willem II, maar in zijn eerste jaar, of in het verleden actief bij Helmond Sport. Maar in zijn eerste jaar Willem II loodst hij de ploeg terug naar de Eredivisie. Corner genomen, wordt kort genomen, wordt weggekopt ook door Nak. Opgevangen door Piqué, halverwege de helft van uh, Nak. tegen Schalk aangeschoten. En dan houdt Willem II wel het uh, balbezit. Maar we zijn dus begonnen aan de Eredivisie. Oh, even kijken, want Husser wordt nu uh, nee, ja, Husser weggestuurd aan de linkerkant. En die krult die bal. Als hij in het strafsoepgebied staat, aan die linkerkant met de rechtervoet in uh, richting de verderhoek, Maar krult hem er uiteindelijk uh, omheen. Het gevaar in de eerste minuten dus van uh, Willem II. Maar het is uh, na zeven minuten en een beetje nog altijd 0-0 in Tilburg. Stars En uh, Sign of Times, dus tien over acht. Ja, Uw, uh, bezoek. We hebben bezoek. Kijk, kijken Ries van Dok. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe is het met je? Ja, het, uh, het gaat steeds beter. Uh, pijnstillers uh, gaan al uh, omlaag in uh, dosering. Dus uh, ja, het gaat eigenlijk uh, best goed. Ik ben echt hartstikke goed opgevangen door iedereen. En uh, dat doet me goed. Was het nodig? Um, ja, <laughs> dat weet ik niet. Uh, ik, ik denk het wel. Het is in ieder geval altijd uh, heel erg fijn als je goed uh, opgevallen wordt. Het was dat je, sowieso. Het was je aller, allerlaatste proefstart voor je, uh, je 110 meter ging lopen. Toen ging het mis. Je ja. verscheen volledig ingetaped. Had je toen aan de start had je toen al pijn? Ja, toen heb ik uh, veel pijn gehad, want op een gegeven moment uh, wordt hij natuurlijk stijf. Uh, voordat je de kolum ingaat, vond dat je de start zit een uur tussen. Dus ik heb een uur bijna niks uh, kunnen doen. Uh, kunnen doen. Maar wel pijnstillers in uh, gehad. Alleen... Um... Ja, je, op een gegeven moment moet je goed gaan nadenken en kijken wat verstandig is. En dat was absoluut niet verstandig om te starten. Heb je, heb je wel maximaal aangezet nog bij die start? Of nee, heb je gedacht, nee. ik wil alleen maar uit, uit de startblok komen, maakt niet uit hoe. Uh, en dan weet ik eigenlijk dat het al voorbij is. Nou, ik had besloten dat... Uh, kijk, de reden waarom ik de quorum in ben gegaan... is dat je nog een uur de tijd hebt om uh, dingen te kunnen doen, te kunnen beslissen. Wat gaan we doen? Uh, had je ook nog de hoop dat het misschien beter zou gaan? Of ja, dacht ja al, zeker. Ja, nou, want ik zat vol adrenaline, ik pakte mijn tas, ik sprintte de koolroem in. En ik had daar nog een uur de tijd om te kijken hoe erg dat was. En uh, dus samen met de arts en de fysiotherapeut gekeken. Testjes gedaan, uh, uiteindelijk gebandeerd. Ik wilde er het liefst een spuit in hebben. Maar uh, ja, als je hem dan helemaal afscheurt, dan voel je dat ook niet, dan zak je door. En dan uh, is het maar de vraag of je wel ja, weer fatsoenlijk kan lopen. Maar wie heeft die besluit, het toen het besluit genomen om die spuiten niet in te doen? De sportarts en ik zelf ook. Ja, en dat zei, je zegt, ik wil het liefst een, een spuiter in. Maar... Ja, terwijl als je dat voelt, dan uh, heb je zoiets van, ik wil lopen. We gaan er alles aan doen om gewoon te kunnen lopen. Ja. Alleen op een gegeven moment zakt die emotie en dan... Uh, dat kan je weer normaal denken. Het ja. gebeurde allemaal in het uh, atletiekstadion op Olympic Park. En uh, zoals uh, alle avonden zit dat nu ook Andy Houtkamp. En uh, uh, het is een uh, mooi menu vanavond. dacht het wel. 4x100 meter bij de vrouwen, finale met Nederland. Uh, 4x100 halve finale met Nederland. Uh, 4x400 finale uh, mannen met Pistorius. En eh, negen landen maar liefst. En nu is bezig de eerste halve finale van de 4x400 bij de vrouwen. Waarbij Jamaica aan de kop gaat. Wel een beetje verwacht. Oekraïne goed eh, als tweede loopt. En er eh, nu voor de laatste keer gewisseld wordt. Jamaica gaat eh, ruim aan de leiding. En eh, doet het eh, dus goed. En opvallend. De Duitsers helemaal achterin. En dat waren toch een van de favorieten in deze serie. Omdat ze verreweg de beste... ...tijd hebben op de klokken, zeg maar 3:15:92 ...maar dat is wel uit een heel oud verleden. Nigeria doet het heel redelijk, loopt in derde positie achter de Oekraïne. De eerste drie gaan door en de twee tijdsnelste. En daar komt Nigeria voor bij Frankrijk en haalt zelfs Oekraïne in. En de strijd om de tweede plaats is heel spannend, de tweede en derde plaats. Want ik zei al, de eerste drie gaan zeker door... ...en dan moet je maar hopen dat je op je tijd nog verder gaat. Jamaica wordt eerste, Oekraïne, Frankrijk... Frankrijk en Nigeria vechten om de tweede, derde en vierde plaats. En het wordt uiteindelijk... Op de tweede plaats Oekraïne, derde Frankrijk en vierde Nigeria. Nigeria moet dus wachten of haar, uh, haar tijd snel genoeg is voor de finale. Dit was de eerste halve finale van een hele mooie atletiekavond, Want we krijgen ook nog de 5000 bij de vrouwen onder andere. En dat uh, wordt ook een uh, hele aardige race, let me Ja, En dan voor de duidelijkheid, de 4x100 estafette met uh, Nederland is... Uh... De serie is om kwart voor negen, als ik, uh, als ik het goed heb, en die klopt, hè? Uh, even kijken, mijn startlijst erbij. Om kwart voor negen loopt Nederland. Onder andere tegen Jamaica en tegen Groot-Brittannië. Ja. Dus dat zal uh, pittiger worden. Maar, we weten het, Europees kampioen... worden door Sports Illustrated als derde neergezet van de wereld. Dus je weet het maar nooit. Zo is het. Goed. Kijk, er is er ook nog steeds hier. Het was sowieso een bizarre uh, ochtend al. Als je naar die serie kijkt van die 110 uh, uh, meter... Uh, ik heb het opgezocht, er zijn er vijf niet gefinished en drie gedisqualificeerd. Is, is dat gebruikelijk, dat het zo hoog is? Of uh, is dit echt wel... Uh... Nee, uh, je moet zo zien dat... Uh, het, de baan is echt hartstikke snel. En uh, dat, dat kan dus blessures uh, veroorzaken. Uh, waarom? Omdat je normaal gesproken niet gewend bent... om op zo'n snelle baan uh, te, te, te lopen. Uh, wat je alle energie alle kracht die je in de baan stopt, die krijg je nu zeg maar wel een paar keer meer terug dan normaal. Dus het is echt een aanslag op je lichaam als je ja, als je op deze baan loopt. Het is inderdaad heel erg ongebruikelijk. En daarom was het ook zo bijzonder dat het gebeurde. Ja. Is het dezelfde baan die op die warming-up, uh, in het warming-up stadion ligt? Zeggen? Ja, ze proberen wel dezelfde baan out, uh, aan te houden op de warming-up als op de wedstrijdbaan. En daar merkte je al dat de baan harder is dan normaal, sneller is dan normaal. En uh, wat natuurlijk super is hoor. Ik vind. Uh, uh, 2012 dan vind ik het ook wel raar dat er geen snelle banen meer zijn. Dus wat dat betreft uh, is de ontwikkeling echt super. Ik heb ook begrepen dat het zelfs helemaal vanaf het uh, trainingsgedeelte naar de callroom... dat het allemaal dezelfde ja. uh, stof is als op de baan ligt, klopt ja, dat? Ja, klopt. Het is allemaal dezelfde uh, ja, kunststof, dat heet Mondo. En uh, dat hebben ze overal neergelegd. Dat is ook hartstikke duur, maar echt fantastisch. Ook de trainingsbanen. En trainingsbanen in Nieuwen hebben ze daar neergelegd. Ja, ja fantastisch. Echt ja. super. Wij kregen van de week een mailtje binnen van een luisteraar... die zei dat die baan 1 uh, niet zo vaak gebruikt wordt... omdat die een andere, iets andere stof zou zijn dan de andere banen. Klopt dat? Uh, dat kan kloppen. Dat zie je wel heel vaak. Ik weet dat uh, de Diamond League in Oslo heeft het ook uh, bijvoorbeeld. Uh, het stadion. De baan 1 lopen natuurlijk de lange afstandlopers op. En als die uh, ja, op een harde baan lopen, oh, dan krijgen tevreden. ze veel last. Dus uh, heel slim overigens. Ja, heel maar, slim. Maar, maar nu wordt uh, Zuid-Afrika wel. In de 4x400, volgens mij, ook ja. wordt wel op die baan gezet. Ja. Dus hebben die daar dan nadeel van, dat dat een iets andere stof is, of niet? Nee, nee Dan dus zou je eerder uh, nadeel hebben van uh, dat je in baan 1 loopt... dan van, dan van de stof, oh, dat, dus dat geloof ik. Ja, van, van de bocht, de scherpe bocht van de scherpe bochten. Van de scherpe bochten, ja. ja. ja, ja het ja. verschil is niet zo uh, niet zo vijftig Nee, graag. dat moet niet zo uh, veel uitmaken, op nee. een 400 meter. Hoe blijf je zo opgewekt? Uh, <laughs> ik denk dat... We hadden namelijk een interview met jou, echt kort na die 110 meter hoorden... en hoorden jou... En je had het al helemaal beredeneerd en, uh, en bedacht en uh, nou, het is zo gegaan. Je klonk uh, niet verbitterd of, of gefrustreerd. Zo klonk je in ieder geval niet. Misschien was je het wel. Ja, dat wel. Ik was, uh, ja, uh, devastated. Ik, ik, ja, echt zo teleurgesteld, zo uh, balens, verdrietig. Um... Maar kijk, ook wanneer het, als het goed gaat, ook zesde ben ik pas geworden op het EK... of Europees kampioen, waar dan ook, dan is het leuk om de pers te worden te staan. Maar ook als het niet goed gaat, dan, dan vind ik dat je ook op een gegeven moment... en dat iedereen dat ook gewoon moet weten. En uh, niet alleen de pers, maar ook de mensen thuis... die willen toch wel weten wat er aan de hand is. En ja, dan kun je twee dingen doen. Of gewoon netjes de pers te worden staat of uh, terug sprinten. Maar neem niet weg dat ik echt heel erg verdrietig was. Ja, maar ja. De, de, de kern van de vraag van Herman is, is natuurlijk, als ik hem zo mag interpreteren, Herman, of je waar je je emoties laat. <laughs> maar hoe, hoe, hoe doe je dat? Wat, wat doe je met, je met je verdriet of met je wanhoop? Of, uh... Uh, het belangrijkste is dat je, um, dat je weet dat je uh, bijvoorbeeld bent dat je, dat je hier mag staan. Um, natuurlijk moet je er hard voor werken. Maar ik denk dat, dat heel veel mensen hard werken... alleen ja, hier niet staan op de spelen En dat kan ik dan heel, heel snel weer... Um, um, kan ik heel snel relativeren. Dus van, ik sta hier wel. Uh, ik ben ontgoocheld. Ja, ik ben ontgoocheld. Maar uh, laten we niet vergeten dat ik er wel echt alles aan heb gedaan om hier te staan. Ja. Neem niet weg dat je niet verdrietig bent of dat je mag slaan met spullen. Want dat heb ik zeker gedaan. Ik heb zeker mijn tas uh, 10 tien meter verderop geschopt. Maar, uh, met je andere benen? Met mijn andere benen inderdaad. <laughs> <laughs> dat klopt. Maar uh, ik denk dat je juist... Uh, op dat soort momenten even tot jezelf moet komen en toch wel trots op jezelf mag zijn. dat je, ja, dat je wel bij de beste Hortlopers ter wereld hoort. Ben jij dan ook zo iemand die dan uh, de spreekwoordelijke knop omzet, om het maar eens lelijk te zeggen? Um, en al meteen aan de volgende wedstrijd of het volgende toernooi of, of aan Rio gaat denken? Of moet je, heb je wel even tijd nodig nu? Nee, ik heb wel tijd nodig. Ik. Uh... Uh, ik, heb, ik heb vorig jaar natuurlijk een heel zwaar jaar gehad. Uh, heb ik bijna geen pauze gehad. Omdat ik heel druk bezig was met school. Uh, dus ik moet ergens mijn hoofd leegmaken. Leeg natuurlijk denk ik al aan Rio en over vier jaar. Maar uh, het belangrijkste is dat ik nu eerst alles leeg krijg. En dan helemaal fris weer begin aan het nieuwe seizoen. Ja, Maar je hebt nogal wat voor je kiezen gehad hè? Kijk, je, je mocht even niet, uh, niet sporten vanwege het invullen of niet invullen of verkeerd invullen van een papiertje. Vervolgens uh, kreeg je te horen dat je je baan uh, op, op de tocht ja. zit omdat wegens bezuinigingen. Ja. Nou ja, nu, nu, nu dit, uh, het studeerder dus je moet 3.000 euro gaan betalen. Ja. Hoeveel kan de... je hebben als sporter, denk ik dan? Ja, inderdaad. Als je het zo uh, opzomt, is het echt <laughs> ongelooflijk. Uh, ja, ik, ik wil je niet in een put uh, praten, nee, hoor. Nee, maar het is, maar... nee, het is wel zoals het is, inderdaad. Uh... Even een ogenblik, want we gaan uh, naar... Oh, excuus. Uh, ik dacht dat we even naar, uh, naar Tilburg gingen. Ja. Naar Ronald van der Gier? Ja, voor mij mag het. Als iedereen het goed vindt. Ja, hoor. Ga je gang. Ja? Oh, ja. Mooi. Nou, mooi. Na 21 minuten is het 0-0 bij uh, Willem 2-Nak. Dus... Geen sprake van de enige opwinning. En dat kan ook nooit de reden zijn voor deze prachtige schakeling. Ik kan wel vertellen dat er twee mogelijkheden voor nak zijn geweest in deze wedstrijd. Waarin het tempo toch behoorlijk hoog ligt. We hebben een actie gezien van Schalk. Die in de diepte werd gestuurd. Tussen de centrale verdedigers van Willem 2 wegliep. Maar uiteindelijk door Haastroep nog werd ingehaald. En prima in het strafsoppgebied werd verdedigd. We hebben een momentje van onachtzaamheid gezien bij Willem 2. Waar Hanouweer bijna van kon profiteren. In eerste instantie goed verdedigd door Mul, de keeper. Want daar ging hij rechtop af. Nou, Mul pakte die bal, liet hem weer los. En toen kreeg Hadouw hier vanaf de linkerkant straks op gebied de kans om het af te maken. Maar met een, ja, een piesboogje zou je bijna zeggen, kwam die bal terecht in de handen van uh, David Mul, keeper van Willem II en was dat moment van nak ook weer over. Ja, het is de eerste wedstrijd na de voorbereiding. Pas dan kun je zeggen we hebben een goede voorbereiding gehad of we hebben een mindere voorbereiding gehad. Het is uh, bij tijd en wijle bij beide ploegen overigens nog rommelig. Het is ook nog een beetje zoeken natuurlijk voor de trainers. Wat is nu de ideale samenstelling? Willem II heeft het balbezit met uh, Haastroep, piqué gevonden, de links- Achter. Dan gaat de bal naar het middenveld waar Vossenbelt een van de twee controleurs is. Hans Mulder is de andere. Dat is de aanvoerder, kennen we nog van RKC in een grijs verleden. Maar nu dus in dienst van de Tilburgers. Haastroep heeft weer de bal. Piquet wordt lastig gevallen door De Bal gaat wel verder naar de linkerkant. Combinatie die uiteindelijk strand in schoonheid als Snijders gevonden moet worden. Of Jan gevonden moet worden op de rand van het Trassop gebied. Maar de vlag omhoog gaat voor buitenspel. Nee, de, momenten, de meest recente momenten zijn geweest voor de goal van... De Willem II, maar Nak heeft er niet van kunnen profiteren. En dus is het uh, nog altijd 0-0 bij Willem II. Nack. Ja, Gregory. Um, de, je, je werd ruw onderbroken in het begin van een antwoord van toch wel een interessante vraag. Ja. Je had dus heel veel uh, uh, over je heen gekregen: uh, het afstuderen, de, hè, de, waar wij nu als lang studeren 3000 uh, euro moet gaan betalen. Ja. Ja, ja, hoe kan je de lol in het sporten nog houden? Want er wordt volgens mij van buitenaf alles aan gedaan om die lol een beetje bij je weg te halen. Dat nou, zo voelt het inderdaad wel. Als je dat zo opzomt, inderdaad, de blessure hier, uh, baan kwijt bij Defensie en dan uh, uh, inderdaad die langste regeling Maar ja, kijk, je moet het altijd, uh, vind ik, positief bekijken. Trainen moet je sowieso. Of je dan geen geld hebt of niet, je moet uiteindelijk toch trainen. Ehm... Um, dus die ba je moet altijd zorgen dat de basis van wat je doet, dat dat uh, door kan blijven gaan. En uh, zo heb ik bijvoorbeeld ook gezien dat ik vorig jaar niet bij mijn coach kon trainen. Ik kon geen uh, gebruik maken van de faciliteiten van bijvoorbeeld mijn coach of op Papenal trainen. Uh, dan kun je twee dingen doen. Of gewoon thuis zitten of uh, trainen. Als ik bij Merita had kunnen trainen, had ik ook moeten trainen. En uh, nu moest ik dat ook doen. Dus zo probeer ik het eigenlijk allemaal een beetje uh, aan elkaar. <laughs> aan elkaar te hangen uh, aan elkaar te, ja, zo daarom, te praten dat het ja, nog enigszins positivisme in zich heeft. Uh, daarom. En uh, kijk, het geld, uh, met dat geld straks, met die langste Ja, ook daar zal ik wel weer een oplossing uh, voor vinden, voor moeten vinden. Ja, nou, wat voor invloed dat heeft uh, op jouw... Als topsporter, daar gaan we het uh, zo meteen huis nog wel even over hebben, denk ik. Ja. Goed, Andy in uh, het Olympisch Stadion. Tweede halve finale, vier keer 400 vrouwen, weer 80.000 mensen. Ik heb uitgerekend dat er zo'n beetje een miljoen mensen uh, dit uh, Olympisch toernooi alleen al naar atletiek zijn komen kijken. en Dat is toch wat. En, uh, dan uh, hoor je wat uh, Greg bijvoorbeeld uh, verdient en uh, andere atleten. Daar zou toch wel een schepje bovenop mogen, zou je bijna eh, suggereren. Goed, de Russen eh, zijn in de baan en die eh, lopen op kop met vlak daarachter de Amerikanen. En daar weer achter Groot-Brittannië. En eh, Groot-Brittannië wil graag bij de beste drie komen. Dat moet ook wel lukken, nog één eh, wissel. En dan eh, kijk ik naar de laatste wissel, oh, Rogu, de zilveren medaillewinnares voor Groot-Brittannië. heeft het stokje overgenomen en zal nu... Eh, onder luid gejuich eh, keihard er eh, vandoor gaan. Brazilië is nu aan het wisselen. Die eh, moeten de hekken zo meteen sluiten. Eh, maar vooraan gaat het heel goed met de Verenigde Staten en met Rusland. En met Groot-Brittannië. Want het lijkt me, eh, de eerste twee liggen zo'n straatlengte voor. Dat dat eh, sowieso geen probleem kan zijn om naar de finale te gaan. De enige eh, twee waar het nog om gaat om een eventuele eh, derde plaats. Dat is eh, in ieder geval eh, Groot-Brittannië met eh, is dat Polen. Of Tsjechië. Uh, ik denk dat het uh, Tsjechië is. Want uh, daar lopen ook hele aardige 400 meterlopers tegenwoordig. Maar die gaan het uh, niet redden. Want uh, de Engelse, de Britse. gaat er als een spier vandoor om de derde plaats binnen te halen. Verenigde Staten 1, Rusland 2. Groot-Brittannië nu 3. En de tijd is mooi hoor. 3-22-09 voor de winnaars. Uitstekende. Uh, overwinning voor de Verenigde Staten. Zij gaan zeker door uh, met Rusland en Groot-Brittannië... naar de finale van de 4x400 meter. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars op zoek naar verhalen. Voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Ja, nog een snelle jongen aan tafel. Ja. Erben Wellemars. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, daar ben je weer. Daar ben ik zeker weer. Je hebt het warm gehad vandaag, hè? Ik heb het vandaag echt ongelooflijk warm gehad. Want uh, ja, het zijn gewoon tropische temperaturen hier, uh, hier uh, in Londen. Want ik was vandaag op de, op de BMX-baan. En uh, ja, dat, dat, is, dat is een bijzondere sport. Het is ook weer een soort van, ja, voor de tweede keer nu al, uh, al op de Olympische Spelen. Had je het al eens van dichtbij gezien? Jawel, ik heb het zeker al wel eens uh, van dichtbij gezien. Omdat uh, we hebben natuurlijk op Papendal de kopie van de, van, van, van de BMX-baan liggen. Die, die, die ook hier, hier ligt. Die BMX-jongens die trainen dus ook fulltime op Papendal. Kijk, wij allemaal andere sporters die komen er af en toe in vliegen voor een weekje. Uh, er komen de schaatsers een keertje kijken, er komen de hardlopers een keertje kijken... er komen een keertje de, de hockeyers kijken. Maar zij zijn er altijd. Zij trainen altijd op Papendal. Dus ik weet ook hoe hard die jongens trainen. Dat, is echt, dat moet je echt zeggen, want het is echt ongelooflijk wat voor een discipline die gasten hebben, hoe, hoe zij er voor, voor, voor hun bestaansrechten uh, gevochten hebben. Want ja, iedereen denkt maar, oh ja, zijn gewoon grote jongens op, op, op, op een crossfietsje. Het, het is een spelletje, maar dat is dus absoluut niet. Het is een hele zware sport die, waarbij echt super hard getraind wordt. Ik, uh, ik ben vandaag samen met Jelle van Gorkum op de tribune gaan zitten. En dan vroeg ik, vroeg ik aan hem ook van, ja, ja, hoe hard train je? En waar, hoe kun je het eigenlijk ook wel echt trainen? En dan had hij het over powerhouse. Krijger, weet je wat een powerhouse is? Een uh, krachtbeul? Uh, ja, een ja, krachtbeul. Dat, dat, want daar gaat het blijkbaar om, om met BMX. En. Als je gewoon heel explosief weg, weg, kunt, weg kunt, kunt starten, als je veel power hebt, uh, ja, dan ben je gewoon eerder de, de ramp af. En dan kun ja, kunnen je, kun ze je bijna niet, niet meer inhalen. Dus die, die start is super belangrijk. Mm -hmm. En als je kijkt naar hoe sterk die jongens zijn. In vergelijking met Gregory of op mij, nou, daar zijn wij echt gewoon, echt gewoon koekenbakkers bij. Dus zij, zij squatten, bijvoorbeeld, dat, is, dat is kniebuigen. Gewoon kniebuigen met een gewicht in je nek met 240 kilogram. Nou, ik, kan, ik ben best wel sterk, of ik was best, best wel sterk. Maar dat soort dingen deed ik echt niet. En, en, en dan keek je naar die want daar weet je gewoon bang van. Ja. Nou, een vrije uh, reportage, want je zegt, je uh, hebt met Van Gogh op de tribune gezeten. Ja, want Jelle Van Gogh, uh, uh, die is natuurlijk, heeft natuurlijk uh, voor je in coma gelegen. Die is zo hard gevallen. Uh, dat hij, uh, nou, hij is wel weer fit geraakt. Het is een wonder dat hij er is Het is een wonder dat hij er was. Tegen beter weten in van, hij was <laughs> natuurlijk no, no, nooit meer top voor topvorm. Maar hij, hij, heeft, hij heeft de spelen wel gehaald. En ik heb met hem uh, over het BMX gepraat. En ik heb met hem ook tegelijkertijd naar de wedstrijd gekeken. Ik heb mijn neus gebroken gehad op een aantal plaatsen, uh, daar zit een uh, pin in. mijn sleutelbenen, ik heb een schouderoperatie gehad. mijn ribben, uh, ja, dan ga je naar beneden komen kom je polsen. Uh, en dan houdt het eigenlijk wel zo'n beetje op, wat botbreuk betreft. Maar uh, ja, goed, een aantal kent ziekenhuis opgenomen, laatste kentjulaar. Uh, dat ik buiten bewustzijn was, in coma lag. Ze zijn er geen vijf minuten bezig, op de eerste wordt al, al, al afgevoerd. Uh. Ja, volgens mij uh, gebeurt dat met andere spotten ook. Kijk, als we naar voetbal en dan zie ik ze ook na uh, 20 seconden al op de grond liggen te huilen. Dus uh, dat is niet alleen bij BMX, dat is bij alle spotten denk ik. Ja, maar daar huilen ze. Deze wordt met een weggedragen. Dat is wel wat anders dan uh, ergens een klein pijntje. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad wel anders. Maar, uh, uh, ik weet niet wie er ligt, ik kan niet zo heel goed zien wie het is. Maar, uh, ja goed, ze lijkt wel de uh, behoorlijk heftig aan toe te zijn. Dus het kan zijn dat ze niet uh, staat de volgende ronde. Ja. Ben je ook bang geworden na je val? Nou, bang niet, maar uh, ik, ik kan wel merken dat ik gewoon heel veel uh, wedstrijden de tekort kom. Dus als je bijvoorbeeld met vier of vijf man de eerste bocht ingaat. Normaal gesproken dan, dan denk je daar niet over na en dan gooi je je fiets ervoor. En nu uh, ja, moest ik wel een seconde nadenken en een seconde is te veel en dan uh, en moet je achteraan aansluiten en dan is het gewoon heel moeilijk om dan nog te uh, goed te maken op de rest van, de, van, de, van je tegenstanders. Ja. Binnen. binnen, binnen, binnen! Kom op! Ja, goed! Door, door, door! Goed. Kom op! Ik zie jullie al heel vaak trainen op Paperdal en jullie trainen echt onwijs hard. Jullie zijn daar nou helemaal opgesloten en ik zie jullie echt het beesten tekeer gaan daar. Dus ik weet hoe hard, hoe hard jullie trainen. Maar... Ik heb het gevoel dat heel veel mensen nog denken van, ah, het zijn gewoon een paar grote jongens op uh, kinderfietsjes. Ja, daar zou af en toe wat meer waardering zal wel op zijn plaats zijn, ja. Frustreert je dat, dat, dat niet? Ja, goed, als wij bezig zijn en af en toe zien jongens van Vitesse dan weggaan. Ja. Uh, na anderhalf uur en wij zijn dan nog bezig en we waren er al Ja, en we gaan later weg. En hun we rijden weg in de curve en wij moeten op ons fietsje terug. Ja, dat is, dat is, dat is jammer. Uh, maar daar gaat het niet om. Het draait niet om, uh, om wie de dikste auto rijdt natuurlijk. Het draait om wat er uh, uiteindelijk op het hoogste niveau, op het hoogste platform gepresteerd wordt. En ja... Uh, yeah. Juist! Hoppa! Goh, sterk jongen. Ja! Come on! kom on! kom op Hou vast, hou vast! Heb jij dan ook extra veel respect af, af, af, afgedongen door de enorme klappen die jij in het voorjaar gemaakt hebt? Ik heb wel een aantal uh, coaches en spotters die, uh, die naar me toe kwamen en die, die het knap vonden dat ik hier was. Um, alleen ja, daar koop je niks voor. Daar wil je natuurlijk geen gouden medaille mee. Uh, het doet natuurlijk waarschijnlijk wel heel veel met me als ik dadelijk uh, een week of vier, vijf verder ben. Uh, op dit moment is het gewoon een teleurstelling dat je niet daar boven staat vandaag. Dat je in de kwartfinale uitschakeld bent. Maar ik denk wel dat, uh, tenminste mijn coach zei wel, dat, dat ik een aantal uh, extra punten heb gescoord bij de buitenlanders. En die, uh, als ik dadelijk weer fit ben, dan uh, knijpen ze in de remmen voor mij. Ja, toch wel uh, een bijzonder verhaal. Ja, maar daarom was <coughs> die wedstrijd van vandaag erg zo jammer. Hè? Want uh, Jelle... Heeft ze alles aangedaan om hier te staan. En hij zei tegen mij: van ja, we zijn samen met dit project begonnen. Dus we, hij, hij hoopte gewoon dat de BMX gewoon echt op de kaart komt te staan door een, door een medaille. Dan zag je die Raymond van de Biesen, dat echt een beest was. In die series reed hij fantastisch. Alleen in de laatste serie werd hij vijfde. En die laatste serie bepaalde dan wel weer de stad voor de, voor, de, voor de finale. Beetje ongelukkig, een beetje raar verhaal, maar waardoor hij een slechte uitgangspositie had. En waardoor hij een beetje in gedrang kwam. En dan komt het er net niet uit wat er eigenlijk wel in zit. Ik, er zit gewoon zoveel potentie in. En Nederland is echt toonaangevend uh, qua trainingen en qua voorbereiding, qua professionaliteit van, van deze sport. Dus het is heel jammer dat ze gewoon niet datgene gekregen hebben wat ze eigenlijk wel echt verdiend hebben. Ja. Wat ga je morgen doen? Morgen, morgen is overal zijn finales. Hè? Dus uh, ik denk dat ik uh, morgen toch even bij het hockey ga kijken. Ja, toch wel. Ja. Ja, ja, ja. Goed idee. Ik, het, ik vind het al stoer dat je nu hier bent überhaupt. En dat je de, de andere hockeyfinale laat schieten. Nou, de finale is nog niet afgelopen. <laughs> je gaat, het is half negen. Je hebt nog een half uur. Ga je echt die kant op nu? Ik weet het nog niet. ik weet het niet. <laughs> Twijfel, twijfel. Het is Goed. zelfs al twee minuten over half negen, jongens. Het is hoogste tijd voor de overvinden van het nieuws van de NOS. Jeroen Tjepkema.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 In een straal van een kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimveevarkens en runderen. De aanhoudende droogte en hoge temperaturen in grote delen van de Verenigde Staten... hebben geleid tot de slechtste graanoogst in zes jaar tijd. En verder wordt er volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw dit jaar 13% minder maïs geoogst dan vorig jaar. En de productie van sojabonen is ook fors minder. In de vluchtelingenkampen in de buurlanden van Syrië zitten nu 150.000 mensen. Ze zitten in kampen in Libanon, Turkije, Jordanië en Irak. De meeste Syrische vluchtelingen, ruim 50.000, zijn naar Turkije gegaan. Dat waren de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Uh, straks uh, de eerste serie bij de 4 keer 100 meter voor mannen. Maar eerst even kijken bij het voetballen. Willem Tweeter, tegen bij de A. Ronald van der Geer. Dat is altijd onveranderd. Na 34 minuten is het 0-0. Ook weinig momenten voor de doelen geweest in de afgelopen, nou wat zal het zijn, 10 minuten. Misschien wat, wat kleine confrontaties op het veld. Piquet, Hadouier. Piquet even geblesseerd geweest, daar heeft het spel even voor stilgelegen. Maar dus uh, geen kansen voor uh, beide ploegen. Daar waar uh, Nakker twee kregen En we een aardige vrije trap hebben gezien. Ook nog voor uh, Willem 2 van Husser. Nou, laat ik niet vergeten dat uh, Missy Jan nog een aardige actie had. Hij kwam van uh, links naar binnen. En uiteindelijk, uh, nadat nou de twee man had, had omzeild... schoot hij van de rand van het strafselgebied op de vuisten van uh, Ten naar Husser. Nu namens Willem 2 aan de linkerkant. Nak bijna in zijn geheel terug. Nog altijd uh, Husser aan de wandel. Komt uiteindelijk de rechtsachter tegen Stept de Rover. Bal gaat over de achterlijn. Geen overtreding, hoewel uh, Husser naar Nijhuis kijkt, schrijft zich van vanavond en zegt nou, volgens mij gebeurde daar toch wel iets maar uh, Nijhuis wuift het weg en geeft gewoon de doeltrap aan Jelle ten Rauwelaar de doelman van uh, NAC Breda die daar alweer 137 keer, nu vandaag voor de 138ste keer op uh, rij staat. Zonder uh, blessure. Het heeft er ook voor gezorgd dat de man die jaren reserve doelman was. En nooit aan bod kwam. Jim van Vessem. Maar gestopt is. Uit keeper van Willem 2 ook nog eens een keer. En tegenwoordig teammanager is van uh, NAC Breda. Zal je altijd zien dat vanavond uh, ten Rauwelaar geblesseerd raakt. En de tweede doelman aan de gang moet. In dit geval is dat een, een jongen ook. Dat is uh, Tim Koremans. Balbezit voor uh, Willem 2 op het middenveld. Korte combinatie. Misschien dat er uh, geschoten kan worden door haamhout of gestoken. Nou, het is de uh, tweede waar hij voor kiest. Maar uh, de bal, uiteindelijk bedoeld voor Misidjan, gaat aan de aanvaller van Willem II voorbij. Nog tien minuten tot aan de rust. Het is nog altijd 0-0. Ja, en nou, over uh, tien minuten, dan begint ook die 4 uh, keer 100 meter de series. De eerste ronde met uh, de Nederlandse mannen er ook in. Gregory Sedok, wat verwacht jij daarvan? Ik, uh, ze, staan inderdaad, ze hebben de derde tijd in de wereld gelopen op dit moment. Ze, ja, zijn, Europees Europees, kampioen. ze zijn inderdaad Europees kampioen. Dus uh, ik, ja, ik verwacht er veel van. Jordani is natuurlijk heel goed in vorm. Laten we niet vergeten dat Patrick van Luik ook uh, goed in vorm is. Dus uh, ik hoop echt uh, dat ze doorkomen. Ja, wat verwacht je? Verwacht je het ook? Ja, ik verwacht het wel. Ja, huh? Lijkt me heel sterk, als je een tijd hebt twee keer gelopen van 383 en 386 dat je dan hier niet mee haalt. Als ze gewoon 38-5, wat een hele goede tijd is, uh, lopen... Dan, dan verwacht ik dat ze daarmee uh, makkelijk doorkomen. Ja, heb je nog contact met ze gehad? Jazeker, want ik slaap ook met een uh, stevette loper uh, ja, in het appartement, Wouter Brus. Vanochtend heb ik gegeten met Patrick Verluik. Tjeren, die heb ik uh, net vanochtend nog gesproken. En uh, uh, Jerry en al de andere jongens, Gio, net succes allemaal gewenst. En hoe staan de kopies? Goed, goed. Uh, ik moet ook wel zeggen dat het uh, sinds het EK alleen maar lach is. En uh, ze zien er allemaal goed uit. Uh, committed. Dus uh, ja, iedereen, uh, iedereen heeft er heel veel zin in, merk je. Maar is Turandu überhaupt ooit uh, zacherijnen? Ik heb, het, uh, ik heb hem zeker nog nooit nog meegemaakt. <laughs> en, uh, mijn eerste toernooi met hem samen is denk ik... tot uh, wat ik weet, 2005. In Helsinki geweest, WK. En uh, sindsdien was het altijd uh, top. Altijd super. Hoe is hij in die ploeg? Is hij daar uh, de grote jongen? Of, ja. of is hij gewoon one of the guys? Hij is... Uh, hij is natuurlijk een van de, ja, een van de jongens. Maar uh, hij, hij heeft het zelf niet door hoe groot hij uh, is. Wat voor ster hij is. Uh, voor mij in ieder geval. Ik heb het ook getwitterd. Ik heb ook getwitterd van dat het fantastisch is om zo'n geweldig atleet in je ploeg te hebben. Het enige wat je kan doen is uh, leren, luisteren en, uh, en kijken. Wij en, luisteren uh, ook al heel, altijd heel graag naar uh, Antiochand. <laughs> ja, het is echt een, <laughs> een fantastisch atleet. Even iets uh, waar we het net al kort over hadden met die, uh, die lang studeren uh, boete. Er is een initiatief uh, anderhalf maand geleden ongeveer uh, uh, bekendgemaakt door Douglas Terpstra. Uh, die heeft gezegd er moet een fonds komen, dat heet een topsportfonds. Dat gevuld moet gaan worden door uh, bedrijven, uh, door NOC en NSF. Aangevuld door de overheid. Nou, gisteren hadden we de minister hier, Schippers. Die zei, ja. nou prima, uh, goed idee. Maar dan moeten er wel anderen ook meedoen. Ja. Dat ja. gebeurt dus door eventueel uh, bedrijven aan te, aan te zoeken. En NOCNSF heeft die er positief tegenover staan. NOCNSF moet daar dan een kader omheen maken. En bepalen welke atleten daarvoor in aanmerking komen. Wat vind je van dat geheel? Poeh. Uh, nou, ik hoor het nu pas voor het eerst. Dus het is even snel... Uh... Schakelen. Opnemen en schakelen. Maar natuurlijk is het een, denk ik, een goed initiatief. Behalve dat je dan als je gaat aanwijzen uh, wie er wel en niet gebruik van maken. Kijk, de een voelt zich tot sporten, de ander niet. Dus pak je alleen de A-sporters of of, uh, en de A- en B-sporters. Pak je alleen de uh, A-sporters Zeggen de B-sporters. De A-sporters kunnen het zelf betalen of die hebben een stipendium. Maar goed, zo heb je altijd wel wat. Ik vind het, een, uh, ik vind het heel raar, uh, de regeling hoe die nu is. Dus de huidige situatie dat als bijvoorbeeld uh, Epke Zonderland, ik zeg wel bijvoorbeeld... maar die pakt Olympisch goud, dat hij daarna toch wel even een boete moet gaan betalen. En um, daar kan je voor alles voor bedenken. En dat is zijn keuze en zo is het ook mijn keuze om, hè, mijn studie, uh, om studievertraging op te lopen... om, om uh, te voorbereiden op, uh, op de Olympische spelen. Maar het, het blijft natuurlijk dat, dat, het, dat het hele volk en iedereen juicht voor Epke Zonderland... en ik neem aan, in Den Haag ook... En dat, dat je daarna toch even 3000 euro boete moet gaan betalen... omdat je studievertraging oploopt. Omdat je olympisch kampioen wordt. Ja. Ongeacht of het zijn keuze is of niet. Ja, moeten we dan maar concluderen dat we in Nederland... nog niet echt een optimale topsportklimaat hebben? Nee, dat kan je dan zeker concluderen. En, uh, ik vind het echt heel gaaf en supergoed hoe wij presteren. als uh, ja, Zo'n klein land is uniek voetbal, uh, ook op de Olympische Spelen nu. Hopelijk draaien we mee straks in de top 10 me, met het medailleklassement. Alleen uh, ja, als je dan zoiets bedenkt... dan is dat te soort van Ja, Dus elk plannetje om dat dan on te ondervangen... zoals dat plan van Doekle dat is dan goed. Uh, om... Ja, en ik moet er wel ja. trouwens snel bij zeggen dat... kijk, dit geldt natuurlijk ook, uh, ook voor topsporters, maar ook voor andere studenten die een tweede studie willen gaan doen... of die studievertraging oplopen... is ja. natuurlijk ook uh, voor hun uh, uh, uh, belachelijk eigenlijk... dat zij dat moeten gaan doen. De Radio Sport zomer top 5. Die wordt steeds mooier, die Sportzomer Top 5. Elke dag gaat er een fragment uit, u weet het. En stoppen er ook weer eentje bij. Gisteren hadden we dus minister van Sport, Edith Schippers, hier. En die koos voor de zilveren medaille van Springruiter Gerko Schreuder. Het ging met pijn in haar hart ten koste van de bronzen medaille van Judoka, Edith Bos. En daarmee klinkt de top 5 nu zo. Fragment 1. Huilend komt ze hier langs gereden. Marjane Vos, Olympisch kampioen. Fragment 2. En Epke Zonderland denkt ook. Je de, kan zo wat liplezen dat hij zegt: come on, kom op met die scoren. Kom dat op jury. Ja! Hij heeft het! Hij heeft het! 5-3-3. Hij heeft het! 5-3-3. Epke Zonderland staat op de eerste plaats. Fragment hij gaat eraf. Op de laatste sprong gaat hij eraf. Hij was zo'n drie seconden sneller als ik het goed zie. Maar dat betekent dat we een prachtige zilveren medaille hebben voor Gerco Scheuder met Londen. Fragment. Vier. Nu komt de aanval van Chrome Wee JoJo. En Helen Jassimania op de tweede plaats. Ottersen op de derde plaats. En ze moet heel erg klokken, Chrome Wee JoJo. Ze moet heel erg klokken, maar het gaat er lukken. Het gaat er lukken. Ze gaat winnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ranomi Chrome is Olympisch kampioen. En fragment.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 Terwijl ik daar met, met alle toppers natuurlijk in de Olympisch dorp zit. Ik, ik ga voor uh, Schreuder dan eruit. En dat heeft helemaal niks te maken met de prestaties van de paarden. Maar ik ga puur af op de emotie van de, van de commentatoren, zeg maar. Uh... Oh, Oké, okay. ja. okay. dus het zilver van Georgus Schreuder gaat eruit. En wat gaat er dan in? Uh, dan doe ik toch het moment van uh, Usain Bolt op de 100 meter. Als er zoveel druk staat, dan keken volgens mij boven een miljard mensen... Naar de, naar de 100 meter finale. Dat, is, dat, dat, vind en dat, is, dat blijft gewoon bijzonder. En dan zijn ze weg. Allemaal goed weg. En kijken. Bolt ligt wat achter. Maar gaat komen. Daar komt Bolt. Maar ook bleek. Komt goed. Nee, het is Bolt. Het is Bolt. En wat wordt de tijd? Wat wordt de 964! 964. Geen wereldrecord. Het, het is 964 voor Hussein Bolt. Nou. Ja, dat lijkt me te dat hij weer terugkomt, moet ik ja. eerlijk zeggen. Hij was, ja, hij was, hij was erin, maar ging eruit. Ja. Dus nou ja, goed. Oké. Okay. De top 5 uh, hebben we veranderd. Dank je wel uh, daarvoor. Je blijft natuurlijk nog even zitten, hè. Want we, we gaan, uh, ik weet niet of we al naar, uh, naar Andy kunnen. Uh, ja, Andy. Want uh, ja. hoe lang nog? Hoe lang hebben we nog? Nou, we worden nu voorgesteld en dan kan ik het ook meteen doen. Want het wordt toch wel weer een heerlijke halve finale. Ik zit nu alweer te genieten. Ik ben moe dat dan kan ik je wel melden. En dan zit ik alleen maar een week te kijken naar atletiek. Maar wat is het genieten, elke avond weer. En nu weer met de 4 100 uh, halve finale voor de mannen. Straks nog de 4 100 finale met de vrouwen. En wie weet, maar goed, daar gaan we niet op vooruit lopen. Nu deze eerste halve finale met Nederland. In baan 2 loopt Groot-Brittannië. Chris Malcolm, Dwayne Chambers, Daniel Talbot en Jimmy Lee, uh, Adam Jimmy Lee. Een goede, goede ploeg is dat. Wel verslagen door Nederland op het EK. In uh, baan 3 Canada is te pakken. In baan 4 St. Kitts Nevis is te pakken voor Nederland. Dan de People's Republic of China. Weet je nooit hoe sterk dat is, maar ik zeg is te pakken. Dan Jamaica. Daar nou, loopt geen Bolt en geen Weir, om maar voorbeelden te noemen... Maar wel Carter, Freter, Johan Blake en Bailey Cole. En dat zijn ook hele beste spinters. Dan Oranje met Brian Mariano, Giorgie Martina, Giovanni Coddington en Patrick van Luik. Zeer zelfverzekerd worden. Het, uh, uh, ik ken jullie ook al zeggen dat ze goed in hun vel zitten. Het enige waar ik me persoonlijk een beetje zorgen om maak. Gaat het met uh, Giorgie Martina goed? Die heeft toch een zware week achter de rug gisteren nog. Uh, die finale 200 meter gelopen. Zijn de benen niet zwaar. Maar de goedlagse man van de Antille kennende van Curaçao. En nu dus Nederlander zit dat wel goed. Brazilië baan 8, Italië baan 9. In 2003 in Parijs bij het WK won Nederland brons. Dat was eigenlijk de laatste grote plak. Die uh, mooie plak op het EK dit jaar. Na, uh, die gehaald werd door Nederland. Uh, het zou mooi zijn, een finale plaats. Om mee te beginnen. Laten we daarmee beginnen, want Sports Illustrated heeft voor alle evenementen een top 3 gemaakt. En bij de top 3 van 400 meter staat op de derde plaats de ploeg van Nederland. En waarom? Omdat Amerika in dit jaar het beste liep in, uh, met 37-61 qua En Trinidad en Tobago was tweede met 38-23. En Nederland met 38-34. Dat prachtige nationale record uh, op de derde plaats dit seizoen in de wereld. Ze zitten er klaar voor. Openingsloper voor Nederland Brian Mariano. Ook van Curaçao. Gaat zo dadelijk overgeven aan Tjorelli Martina. Maar eerst moet die start goed zijn. Start is goed. En dan is Mariano weg. Is goed weg. Heeft wel uh, natuurlijk meteen achter zich aan... Jamaica met Nester Carter. En dan kijk ik naar de eerste wissel voor Nederland. Die ziet er goed uit. Wel, Jamaica laat die maar lopen. Maar Nederland moet bij de eerste drie komen. En dan eventueel op tijd verder gaan. De volgende wissel is die goed voor Oranje. Die is goed. Uitstekend zelfs. En uh, dan kan Codrington overgeven zo dadelijk aan Van Luip. Ik kijk naar de posities. Ik denk dat Nederland op de derde positie ligt. Ook de laatste wissel is goed. En nu moet er gesprint worden. Nu moet er geknald worden door Van Luip. Hij ligt op de vierde plaats. Hij gaat vierde worden. En dan gaan we naar de tijd kijken. Binnen de tijd 37-39. Wat de tijd zegt. Onwaarschijnlijk snel. 37-39 voor Jamaica. En dat in de halve finale. Dat is maar 35-honderdste boven het wereldrecord. Eh... Uh, Nederland dus vierde. Moet wachten of de tijd goed genoeg is. Maar het is een snelle, het is een snelle halve finale. 37-39 Jamaica. Groot-Brittannië 37-93. En dan op de derde plaats Canada 38-05. En daar moet vlak achter moet Nederland zitten. En dan zou het weer een... Uh, ja hoor, 38-29. Weer een Nederlands record. Het enige nadeel is dat ze vierde zijn. En moeten wachten op de tweede halve finale. Of die tijd dat nieuwe Nederlands record van 38 29. Genoeg is voor de finale. Ze hebben er, en dat mag duidelijk zijn, alles aangedaan om zo goed mogelijk te lopen. Want anders loop je geen Nederlands record. Worden vierde eh, en dus eh, wachten we even af wat het eh, verder gaat worden. Ja, Gregorius de dat haalt niemand, zeg je? Nou ja, niemand. Uh, uh, het is zeker niet qua tijd snelste. Volgens mij zijn er, twee halfen, uh, zijn er drie halve finales. Als er drie halve finales zijn, betekent het twee uh, tijdsnelste. En dus van die vragen, Vol, volgens mij waren het er twee of niet niet. Twee halve finales ja. en twee tijdsnelste. Dus in de volgende halve finale moet er uh, uh, door twee ploegen harder gelopen worden dan 38-29. Ja. En ik ben met Gary eens. Het, het is een hele scherpe tijd. Zo, 38-29, heel goed. Neel Nederlands record weer. Ja. Zo, hoe zag het eruit? Het zag er heel goed uit. Ik denk dat uh, Tjurendi weer <laughs> zeker het verschil maakte. Maar Brian ook zo. Iedereen eigenlijk fantastisch gelopen. Patrick, die, uh, uh, ja, ik bekijk het nu terug op tv. Uh, de wissel is hartstikke scherp van uh, Giovanni op Patrick. Je ziet dat Patrick niet helemaal lekker, uh, lekker wegloopt. Hij wordt een klein stukje ingehaald. En vervolgens het laatste stukje loopt hij goed weg. Dus uh, echt supergoed gedaan. Heel mooi gewisseld. Heel ruim binnen het wisselvak en uh, maximale wisselwinst. Kan het nog sneller? Dit kan zeker sneller. Als je ziet dat uh, Tjurendi Martina... Uh, uh, hij heeft een heel zwaar toernooi. Uh, 100 meter, 200 meter. Daarna nog eens een keer 4 keer 100 meter. Dit kan zeker veel sneller, ja. Ja, dan zal hij gewoon een... Wat moet hij dan doen? Nog sneller? Gewoon nog even terug ja, met hij veel Ja, altijd. Gewoon, gewoon sneller lopen, zegt hij. Ja, <laughs> ja, ja, ja, hij ja het is eigenlijk nee, Ja. Maar ik, ik, kijk, als niet weet hoe het is om finales te lopen... die andere jongens hebben, even snel nadenken... als het goed is, het nog nooit in de Olympische finale gestaan. Wel Europees. En hij kan ze juist uh, motiveren en de juiste woorden uh, bij ze neerleggen... om ja, te vertellen wat ze moeten doen, rustig blijven. Sorry, ik jok. Patrick Verluik wel in Beijing ja, natuurlijk, vorige ja, ja. keer. Maar juist uh, die jongens, die, uh, die kan die motiveren. Dus uh, dat is super. Hoe is het dan nu om in de, in de wachtkamer te zitten? Dan moet je wachten tot die anderen geweest zijn. Ja, ik denk dat het alleen nu wel anders is dan anders. Want als jij... Een Tijdloop van, van 38-29. Dan sta je met een hele grote glimlach uh, in de Een Hele grote glimlach. En dan weet je eigenlijk al gewoon dat je doorgaat. Ja, ik heb het bij, uh, bij België gezien. Uh, die, even, hoe moet ik even denken op welke afstand dat was, was volgens mij op de 4 volgens mij, uit mijn hoofd. Uh, die, die gingen gewoon bij de pers, die stonden bij de VRT gingen met z'n allen op het trappetje zitten. Weigerden nog, natuurlijk nog alle journalisten uh, te woord te staan en gingen vervolgens zelf kijken hoe het. Hoe het vervolgens verliep, uh, is, doet iedereen dat anders? Uh, loopt er een gewoon door en van nou, ik hoor het wel. Of uh, gaat iedereen om hun hoekjes dan kijken? Of hoe gaat dat? Nee, kijk, de zelfverzekerde atleten zoals de Usain Bolt of de Johan Bleek... die weten hoe ze hebben gelopen. Met name, uh, ja, die weten ook wel dat ze door zijn. Maar ik, ook zij kijken naar het scherm en kijken hoe dat eruit ziet. Ik, ik, ik durf te wedden dat iedereen wel terugkijkt naar het scherm... om te kijken hoe dat, hoe dat eruit zag. Ja, ja, kan me voorstellen. We hebben straks ook nog uh, de vrouwen, de 4x100 finale... Uh, dat is, uh, even kijken hoor, om tien over half tien. Uh, wat vroegt je daarvan? Uh, heel, heel, heel veel. Ik ja. denk dat uh, de dames zeker tegen de medaille aan kunnen lopen. Jamaica, uh, Amerika zijn natuurlijk hartstikke sterk. Maar uh, ja, ook wij hebben natuurlijk uh, toppers met Daphne en, en Jamil. Uh, die heel, heel, heel hard kunnen. Dus ik hoop echt op een medaille uh, voor de dames. En dat gun ik ze echt, echt van harte. Want ze zijn echt topmeiden die later ook heel veel voor hebben. Er alles aan gedaan om, uh, om hier allemaal fit aan de stad te staan. Dus uh, ja. Goed, ik meld even dat uh, Willem II, Nakbeda rust is 0-0. Uh, en die houdt kamp. Ja, goed nieuws. Ze zitten in de finale. Sowieso, wat er ook gebeurt. Groot-Brittannië is gedisqualificeerd. Dat dacht ik al. En, uh, uh, moet dus uh, uh, naar huis. En uh, daar zijn ze uh, ziek van hoor. Nederland is derde. En nu staat het ook op het grote scherm. Groot-Brittannië disqualified. Waarom? Jamaica 1. Ja, uh, nou, foute wissel. Ah, oké. Okay. foute wissel. Dat kan niet anders. Uh, dus uh, dat, dat gebied waar uh, Gregory het over gehad, had. Uh, waar je in mag wisselen. Uh, daar niet binnengebleven. En dan uh, ga je eruit. Nou, dat is toch even lekker jongens. Ja, 38-29 met een nationaal record. Gewoon morgen naar de finale. Ik geniet nu al. Ja. En dan uh, gaan we langzaam eens even naar die wedstrijd uh, van de avond. De Olympische hockeyfinale bij de vrouwen. Nederland tegen Argentinië, Geert de Groot. Het moet daar uitverkocht huis zijn hè, in het uh, hockeystadion. Een uitverkocht oranje huis, kan je wel ja. zeggen. Wat veel oranje hier op de tribune zegt. En wat zullen de meiden dat mooi vinden? Willemijn Bos zit weer naast me. Ze was zo ongelukkig om twee dagen voordat de Spelen begonnen haar knie te draaien. Het verhaal is genoegzaam bekend. Kruisbanden kapot, over vier weken geopereerd worden. Maar hier aanwezig, net als bij de halve finale, Willemijn... er ging net wat door je heen. Je zegt net, ik had er moeite mee toen de ploeg het veld op kwam. Ja, je ziet ze dan binnenkomen en dan ja, heb je het toch wel even moeilijk mee. Je weet gewoon die hele voorbereiding en ja, je had het ja, voor hetzelfde gaan ertussen. En het is toch wel even moeilijk om dat dan nu te zien. Goed, we gaan toch samen naar die wedstrijd kijken. Ja, zeker. Argentinië, een tegenstander waar Nederland het altijd moeilijk tegen heeft. Hè? Twee jaar geleden verloor Nederland de finale in Buenos Aires. ...van het wereldkampioenschap. Je was er toen al bij. Nee. Nog nee, niet? niet? Nee, nee nog net op... niet. Nee, ik daarna kwam ik erbij. Goed. Ja. Dus wat dat betreft ken je de vrouwen alleen... ...de Argentijnse vrouwen alleen uit de Champions-trophies. Ja. Zijn ze hard? Zijn het bikkels? Ja, het zijn, uh, ze zijn niet zo leuk in het veld, nee. Nee. nee ze zijn ook echt wel gemeen. Da daar ziet het naar uit, hè? Dat het een, een, een lastige ploeg is... ...dat ze meedogenloos zijn. Ja, ze zijn echt meedogenloos. Als jij er langs gaat en, uh, met de bal... ...nou, dat gebeurt gewoon niet. Toch? Dat gebeurt gewoon niet. En, we zitten Willemijn met z'n allen te wachten. Ja, ik zeg het een beetje oneerbiedig natuurlijk, want je staat wel in de finale als Nederland zijnde... ...maar op de eerste, echte, goede, complete wedstrijd van Nederland. Ja, ik denk dat we delen van wedstrijden heel goed hebben gespeeld. Echt goed hebben gespeeld, maar er zaten we ook wel delen van wedstrijden in waar het echt nog beter moest. En uh, ja, tegen Argentini heb je gewoon nodig om 70 minuten lang... Ik uh, ben misschien niet 70 minuten lang in de aanval. Maar je hebt dan 70 minuten lang controle over de wedstrijd nodig en dat is moeilijk tegen hen. Precies, ik herinner me uit uh, Rosario waar de finale werd gespeeld in uh, het uh, wereldkampioenschap twee jaar geleden. Dat de eerste tien minuten Nederland fataal werden. Ja, uiteindelijk werd de eerste tien minuten fataal, terwijl ze eigenlijk daarna 60 minuten hartstikke goed hebben gespeeld. En uh, dus je zult moeten beginnen echt op, op 110 van scherpte. En... Ik denk dat ze zich zo voorbereid hebben. Maar ze weten dat? Ja, ze weten het zeker. Ze moeten die eerste tien minuten gewoon scherp spelen. Heb jij iets gehoord over de voorbereiding? Of ben je na afloop van de halve finale ben je even bij het team geweest beneden? Ja. Of ben je weer teruggetrokken? Ja, ik ben wel teruggetrokken weer. Ik ben niet daarna nog bij ze geweest. Maar ik heb wel echt contact met een aantal gehad. over hoe het ging en uh, over de spanning en zo. En, ja, die heb je ook nodig. Weet je, als je niet gespannen bent voor de Olympische Finale, dan hoef je niet mee te doen, dan ga, je niet, dan ga je niet winnen. De spanning hoort erbij en ik denk dat ze daar goed mee omgaan. Het Wilhelmus wordt zo gespeeld, je gaat weer meezingen? Jazeker, zeker. Niet ja. op de radio, ja. <laughs> Nou jongens, het is zo dat uh, Nederland nu wordt voorgesteld aan het publiek. Ik zei het al, het uh, stadion is hier oranje gekleurd. Uh, de hockey supporters, de Nederlandse supporters, of van welke sport dan ook, ze zitten hier allemaal rondom het veld in afwachting van... Wat we van tevoren, Willemijn, al gedacht hadden, dat wordt de finale. Ja, en het is natuurlijk ook uit papier uiteindelijk de mooiste finale die er kan zijn. Natuurlijk was het ook mooi geweest om tegen GP te spelen in de finale, omdat dat natuurlijk thuisland is en dan komen er 16.000 uh, gekke Britten op af. Maar dit is uiteindelijk wel de mooiste wedstrijd om te spelen in de, in, op dit moment. En de laatste wedstrijd van Luciana en Maar, sta je daar bij stil, heb je meegekregen wat een grootheid dat is geweest of nog is in het uh, internationale hockey? Ja, ja, ik heb het zeker wel meegekregen en als je ziet wat zij nog steeds met een bal kan, dan ja soms moet je maar gewoon klappen, zo briljant. Maar, ja, ik heb eigenlijk niet gerealiseerd dat het haar laatste wedstrijd zou zijn. Het is haar laatste wedstrijd. Ze is misschien al een beetje aan het worden. maar ze was vorig jaar wel de sportpersoonlijkheid in Argentinië. Ja. Groter dan Messi. Laten we dat niet vergeten. En ze wil haar laatste kunstje hier nog even laten zien. Ze wil voor de eerste keer met Argentinië olympisch kampioen worden, maar Nederland wil de titel van Beijing, van Peking, van vier jaar geleden prolongeren. We gaan het allemaal kijken. Het wordt een fantastische finale. Neem dat van mij aan. Goed. Um, Gregory, dankjewel voor je komst. Uh, probeer te genieten van uh, de rest van deze Spelen. Zeker. Maar in je ogen te zien gaat dat uh, ook wel een beetje lukken. Jawel. Uh, sterkte met je blessure. En uh, dankjewel uh, voor je komst. Graag gedaan. Nou, we halen het nieuws van 9 uur iets naar voren... in verband met de Olympische hockeyfinale... tussen Nederland en de vrouwen van Argentinië. Uh, Zometeen begint hij precies om uh, 9 uur. De dames uh, die zijn ze nog aan het voorstellen aan het publiek. En uh, daarna zijn ze er helemaal klaar voor. Is die volksliederen nog en dan uh, kunnen ze eraan gaan beginnen? Ja. De wedstrijd die we overigens uh, integraal gaan uh, verslaan. Middels uh, onze verslaggever Gerard uh, uh, de Groots en uh, Willem en Bos die daar uh, bij zit. Dus dat allemaal na het dus iets naar voren gehaalde NOS nieuws van 9 uur nog zo. Welkom in London. komt Wuisdorf in de gat erin! ja de ha Scoort! ja Er wordt gescoord! En het is weer Wuisdorf zeg! Fantastische aanbod. zeg! Eeeh! Floris Evers! 7, 1, het is toch niet te geloven, het is toch niet te geloven. Tot en met 12 augustus Londen 2012. Wat een feestje is dit hoor. Het was eindelijk en genieten vandaag in de wedstrijd. Volg de Olympische Spelen van dag tot dag bij de Radio 1 Sportzomer. Pesier straalt er vanaf en die laten hem niet lopen. Ik denk niet dat we hem laten lopen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder.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 Tot die deze week weten dat het geen consequenties heeft... voor de bijna 350 werknemers. De maker van het ruimtewezen IT e uit de gelijknamige film... van Steven Spielberg is overleden. Special effects-ontwerper Carlo Rambaldi was 86 jaar. Voor zijn werk in IT e kreeg de Italiaan een Oscar. Ook zijn special effects in de films Alien en King Kong... werden met een Oscar bekroond. Rambaldi werkte verder mee aan films... als Close Encounters of the Third Kind en Dune.